Uur. Dit is Maud Schreurs met het NW-journaal. Lekker Segers heeft op een partijcongres in Nijkerk hard uitgehaald naar premier Rutte. Hij vindt dat de VVD-leider er verantwoordelijk voor is dat gezinnen met één kostwinner veel meer belasting betalen dan twee verdieners. Segers bestempelt Rutte en zijn kabinet als vijanden van gezinnen. Hij stelde verder dat er tegenwoordig een boete staat op het besluit om mantelzorgers te worden of voor de kinderen te gaan zorgen. Op het congres van de ChristenUnie is het programma voor de komende verkiezingen goedgekeurd. Het gezin staat bij de ChristenUnie opnieuw centraal.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 Dit is Wijnandswaan bij de AWB. Op de A5 richting Amsterdam staat Villevoort de aansluiting met de ringweg A10, 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Diemen bij knoopend Hodendrecht 3 door een gestrande auto. A10 West richting Zaanstad tussen Osdorp en de Koentunnel 3 met ongeveer een kwartier extra reistijd. En de andere kant op bij knoopend de Nieuwe Meer, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 You're gonna live Gaat dit weer een groot hit worden in Nederland? Je hoort de water under the bridge. Ja, en ze dadelijk hoor je Willem van deze. Hij heeft voor ons de kwalificatie van de Formule 1 gevolgd. En wie start er morgen op pole position? Nou, we weten al dat Max 60 uh, staat. Hey? Ben, maar, ik ben benieuwd wat het commentaar ja, is. Van wat, van Willem. wat heeft hij voor zich? Wordt ja. ze dadelijk naar deze. Ja, en doe je lekker mee met deze plaats, vergeet je bijna de tijd, hè? CFM ja, hè? Race Radio, ja. Pit, Report, Pit Report. Maar het is recht tijd voor het Formule 1-nieuws. Hier is onze raceverslaggever Willem van deze.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 Dan is hij evengoed nog wereldkampioen. Maar ja, het eerste opdracht voor Hamilton is goed verlopen. Is pole position bereiken. Dat heeft hij gedaan. Met op een tweede plaats Rosberg...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 Ja, dit blijft altijd weer een eind van het jaar plaatje. Op een hele of manier. Je hoorde de Pet Shop Boys en West End Girls. Ja, Albert Jan, nou de kwalificatie heb je ervan genoten trouwens? Ja, dat... Uh, no, spannend, hè? Ja, de apotheose is al, al spannend. En morgen om twee uur dan gierende zenuwen door mijn keel. Oh ja, oh, bij jou oh, ja. Waarschijnlijk. Heerlijk. Want uh, ja, dus, dat, uh, ik, ik verheug me op de tweestrijd tussen Vettel en uh, Max...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 van dit moment, jordi, Imani. En ja, take off my clothes, Zo noem ik hem eigenlijk, maar uh, hij heet uh, Don't be so shy. Het is uh, half vier, zo om doen? Zit je er klaar voor, de evenementagenda? Ja. Heb je pen en papier in de buurt? <laughs> Dan kan je meeschrijven met Albert -Jan.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 En dan hebben we het natuurlijk over Circus Zandvoort... Gasthuisplein nummertje 5. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website van Circus Zandvoort. Cinema Nostalgie, 50+, Society Café, 6 december, vanaf half 2. De entree, afhankelijk van de belbus, 6 a of 7 euro. Tot zover. Dat was hem. Dat was hem. Oké, tot zover dus. De agenda. Heerlijk, de komende de dagen weer. Genoeg activiteit en hier in Sanvoort. Lekker genieten. We krijgen gewoon zin in Zandvoort toch hè? En zie hem nu met de limits. Hey baby, Ja, we gingen weer lekker back to the IT's bij CFM. Met deze single van The Limit en say yeah. We zeggen say yeah tegen Willem Boer, oftewel Willem Bruist. Goedemiddag Willem. Ja, en ik say yeah, maar terug natuurlijk. Say yeah. Pluspunt, Yeah. Ja, jij bent uh, live uh, bij Pluspunt. Ik ben live bij Pluspunt, helemaal goed, ja. Ja, want uh, wat gaat er uh, vanmiddag allemaal gebeuren daar bij uh, Pluspunt, Willem? Nou, we beginnen met, uh, ja... Koffie. Koffie! Koffie. <laughs> Proost. En uh, nou ja goed, vanmiddag worden ze bekendgemaakt uh, de vrijwilligersprijs van de FIT Plus. Fit Zandvoort, sorry. En uh, het wordt knetterdruk vanmiddag. Um, ben je al goed, een beetje gezet? Precies.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 Zee yeah. yeah. hè, yeah. yeah. <laughs> toch? Ja, ja, ja. maar nou, nou goed, we hebben, we hebben geduchte medestanders. Hè? Dus ja. de, de, de, de, de koning... Het zijn niet de minsten. Het zijn niet de minste. Ik bedoel, uh, om maar een kleintje te noemen. K en wat dacht je ervan? Zo, ook ja. samen. Ja. Ook samen. De Rauwwinkel voor Sinkel. De winkel voor Sinkel hebben we nog. En, we nog. en... en Wim Hildering. Ja, hou op. Jongen, jongen, jongen. <laughs> En dan, en dan dat uh, de, de, de Piratenstationetje, hoe heet dat ook alweer van... Eh, uh... uh, <laughs> Delta Radio bedoel je? <laughs> ja, die, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar wor nou, wordt het uh, al gezellig druk? Het begint, uh, het begint al te lopen. Ik kan je vertellen dat uh, de, de winnaar van uh, de zakenprijs, die was ook alweer, van de vishandelaar de vis Zemermin. Ja?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 Heb je die al gesproken? Nee, niet gezien. Oké, okay, nou die komt zometeen nog en uh, die gaat dat doen en uh, wellicht dat jij ook nog even aan, uh, aan, aan het woord komt. Want jij bent, jij bent, hoe lang ben jij nu bij CFM vrijwilliger? Uh, ja, een jaar of twee. Ja. Ik het, maar ik heb het gevoel dat ik er op 30 jaar loop hoor. Ja maar, hé <laughs> hey Willem, volgens mij kom jij ja. niet van hier, of wel? Hoezo? Hoezo, dat bedoel ik. Hey, heel veel plezier daarin. Straks na vieren gaan we weer contact op je met je opnemen. Ja, dat is goed. Ik wil eventjes, zometeen maar eventjes na de uitzending heel even met doorspreken. Het systeem werkt in ieder geval, daar ben ik blij om. Heel goed, blijf even hangen en dan komen we zo bij je terug.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 Ja, we worden zojuist uh, collega Willem Bruis, de uh, live vanuit uh, Pluspunt, waar zo dadelijk om vier uur de prijsuitreiking gaat plaatsvinden van de Vrijwilligersprijs 2016. Hij is niet zenuwachtig, maar ik ben een partijtje zenuwachtig jongen. Nou, het feit dat we genomineerd zijn is natuurlijk al Ja, dat mooi. is hartstikke mooi. CFM dit jaar ook genomineerd, mocht je het nog niet gevolgd hebben... voor de Vrijwilligersprijs 2016. En we ja, dan komen. gaan we het hebben over het uh, Zandvoortsmuseum. Ja, en wel even een tweetal uh, items met betrekking tot het Zandvoortsmuseum. Allereerst verborgen schatten in het Zandvoortsmuseum. De zalen van het Zandvoortsmuseum zijn veranderd in een grote...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 Oder? Oder wie ons?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 Kommen zich zu holen. Sie werden zich niet finden. Niemand werd zich finden. Du bist bij mij.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 half zes de, de, de zaak bekend worden. Wie de juryprijs heeft gewonnen, dan wel de publieksprijs. Dus we houden, we houden de spanning er nog even in. Ja, we houden je op de hoogte. Want in het volgende uur van dit programma... hebben we ook weer Willem Bruijs. Die daar dus voor ons ter plekke staat. Plaatsen voor vier is we houden van Whitney Houston. Well, you me you, you got a way that you're making me feel I can do, I can do it.